Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De twee inwoners van Maastricht. die op oudejaarsavond werden opgepakt. wegens een terreurdreiging in Rotterdam, zijn weer vrij. Volgens het OM is het onderzoek gebleken. dat de twee geen aanslag wilden plegen. Rond half acht 's avonds was er een melding gekomen. over een mogelijke aanslag bij het Nationale Vuurwerk. op de Erasmusbrug in Rotterdam. Waar die melding vandaan kwam is onduidelijk. De dreiging leidde ertoe dat er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen in Rotterdam. Pas een half uur voor middernacht, nadat de twee verdachten in Maastricht waren gearresteerd, werd besloten dat het vuurwerk gewoon door kon gaan. Een inwoner van Sittard die al jaren meespeelt in de postcode loterij heeft gisteren de hoofdprijs aan zijn neus voorbij zien gaan. Juist deze maand had hij te weinig geld op zijn rekening staan waardoor de automatische incasso was mislukt. De Limburger van 21 wist dat niet en dacht dus dat hij, net als veel van zijn buren, miljonair was geworden. Toen er maar niet bij hem werd aangebeld voelde hij nattigheid. Uiteindelijk legde een medewerker van de postcode loterij hem uit dat hij zijn loter voor deze maand niet had betaald en dat hij dus ook geen recht heeft op de prijs.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Euro Breakdown.